In Hilversum worden vanmiddag een stille tocht en een herdenkingsdienst gehouden voor de 13 inwoners die omkwamen bij de ramp met vlucht MH17. Het is vandaag precies een maand geleden dat het toestel neerstortte. Om half twee begint een stille tocht naar de Sint-Viteskerk waar de dienst om drie uur begint. Tijdens de bijeenkomst komen de families van slachtoffers aan het woord.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 Het weer, het gemiet met regen, trekt van het noordwesten naar het zuidoosten van het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Met hooguit 19 graden is het vrij koel. Cool. Later vanmiddag en vanavond opklaringen, maar buien blijven mogelijk. En ook morgen is het koel cool met af en toe zon, maar ook buien. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan op de A1 bij Muiden in beide richtingen files met een lengte van 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdonen door te llorar. Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, el pasado. I've got this to say to you, hey, yeah. girl. I want to make. serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato, fredda st era al mio confronto, era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strofazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, m'è cascata, era cotta e per i fianchi, l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata, Yeah. Si dice così, no? En poi, en poi, che idea? Che idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Che idea?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 Che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, fare idea, è maliziosa massa pratena, pa da un super bullo, un buffo come te, e poi chi avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, fare idea, non vedi che lei non ci sta, che idea.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 De druides et de magie Tout attribue le glace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 Féroce, c'était extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres Enverré là, et pour toutes les lois De la tribu de Tanar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 I oh. Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. ZFM zet je radio in het zand voor zon, zee en heel veel zomerhit. Wat? Dit is ZFM Zandvoort.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 away the pain I will stand by you forever you can take my breath away Would you swear that you'll always be mine Or would you lie Would you run away Mind too deep. Have I lost my mind? I don't care.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 Shipper. the feeling Negen.